12 uur. NPO Radio 1 met Willemijn Veenhoven. Goedemiddag. De Haagse gemeentepolitiek voert met drie islamitische partijen... een hernieuwde strijd om de migrantenstem. Waar die stem heen gaat op 21 maart, dat onderzocht pijler Aziz El Kadouri. Zometeen zijn voorspelling hier in de Nieuws BV. En nabestaanden van de vliegramp MH17 zijn boos op Geert Wilders. Dat in het uitgebreide NOS Nationaal Mark Hokke.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 Nou kijk, één ding is volstrekt helder dat uh, Rusland op een of andere manier betrokken is... bij de aanslag op, op vlucht de MH17 met 298 doden als gevolg. Uh, uh, en dan uh, bijna de liefde verklaren aan Rusland. Uh, ja, dat, dat klinkt als een soort verraad aan de nabestaanden. Ja, nou, maar nu zij Wilders dus ook dat die volledige medewerking verwacht van de Russen. Um, zou zo'n bezoek ook niet positief kunnen bijdragen? Het is dus wat anders dan dat je uh, uh, een tweet de wereld instuurt... dat je met trots dat speltje van, het vriendschaps, uh, uh, van de vriendschap tussen uh, Nederland en, uh, uh, uh, en Rusland laat zien. Want daar, uh, zit, daar zit hem vooral die frustratie in, de tekst ook erbij, dat hij daar trots op is? Ja, dat is we echt zo ongelooflijk ongepast. Ik... Uh, uh, weet je, uh, wat, wat ons betreft zou enige terughoudendheid richting uh, Rusland op dit moment wel heel erg op zijn plaats zijn. En dat is wat anders dan uh, wat meneer Wilders nu doet. Ja, nu, nu las ik ook een andere nabestaande, Thomas Schansman. Die schrijft dat hij met ingehouden woede de tweets van Wilders heeft gelezen. Uh, u kunt zich dus die reactie heel goed voorstellen. Ja, daar sta ik volledig achter. Verwacht ja. u excuses van, uh, van meneer Wilders? Nou, eigenlijk wel, want ik vind dat hij daar uh, wat beter over had moeten nadenken. En je kan natuurlijk wel zeggen van... Uh, natuurlijk verwachten wij van de Russen uh, maximale medewerking. Uh, maar de houding die hij, die hij nu aanneemt... en de tweetjes die hij nu de wereld instuurt... Uh, ja, ik heb het net al gezegd, dat klinkt als nabestaande. nabestaanden. En, uh, ik vind dat hij daarop moet terugkomen richting nabestaanden. En los van die tweets en de vriendschapsspeld... Um, staat u wel achter een bezoek aan het Russische parlement... waarbij hij misschien juist probeert om meer betrokkenheid van de Russen te krijgen? Nou, eerlijk gezegd niet. Uh, uh, de verhoudingen die zijn nu al buitengewoon uh, ingewikkeld. En dan kan je natuurlijk uh, uh, denken dat de staatsman uh, Wilders uh, in staat is... om die verhoudingen uh, nu even te gaan herstellen... Daar geloof ik helemaal niks van. Volgens mij moet je helemaal niks doen om het onderzoek van, uh, van het joint investigation uh, team uh, naar de daders, uh, om die in de weg uh, te lopen. Uh, dus ja, ik heb zoiets van, laat het joint investigation team... ondersteund door de regering als dat nodig is... laat die gewoon zijn werk doen... en ga daar niet als individuele kaar, uh, kamerlid tussendoor lopen te fietsen. Piet Ploeg van Stichting Vliegramp MH17, dank u wel. Geert Wilders heeft overigens nog niet gereageerd. Hugo Kleinstra, de buitenechtelijke zoon van prins Carlos Hugo de Bourbon de Parme... mag de titel prins en de naam de Bourbon de Parme voeren. Dat heeft de Raad van State beslist, de persrechter.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 Het moederbedrijf achter Albert Heijn en Bol.com, Ahol Deleuze... heeft het afgelopen jaar meer winst gemaakt. De winst kwam uit op 1,8 miljard euro. Dat was 1 miljard meer dan in 2016. Komt vooral door recordverkopen online. De veenbrand in de Deurnese Peel in Noord-Brabant... kan nog weken woeden, zegt de brandweer. Het lukt de brandweer niet om het vuur te blussen... omdat het moerasgebied moeilijk toegankelijk is. De bouw van een aantal kantoren in het Utrechtse staddeel Leidse Rijn... is stilgelegd omdat, er, omdat het er niet veilig genoeg is voor bouwvakkers... schrijft RTV Utrecht. Volgens de inspectie SZW zijn op sommige plekken... de stijgers niet stevig genoeg. Aanleiding voor het onderzoek was een bedrijfsongeval begin deze maand. Het NOS -journaal. In België is ophef ontstaan over de mogelijke benoeming van een ambtenaar... in, in plaats van een diplomaat tot ambassadeur in Nederland... Correspondent Sander van Horen, um, kun je uitleggen waarom is dat zo omstreden? Nou ja, omdat onder diplomaten, ook Nederlandse diplomaten trouwens... wel de moris is, dat je uh, functies krijgt op basis van wat je daarvoor hebt gedaan. Dus als je in hele moeilijke landen hebt gezeten, of hele belangrijke landen... dan heb je meer recht, uh, in elk geval informeel... om daarna naar een populair land te gaan. En Nederland is voor België een populair land. Als ambassadeur in uh, Den Haag of Parijs of Berlijn doe je er echt toe. Uh, het zijn de grote buurlanden, veel economische relaties... militaire samenwerking en de nabijheid natuurlijk. Dus het wordt dan gezien als een bekroning op een carrière... en niet iemand die uh, zonder dat hij een post in het buitenland gehad heeft... vanuit het ministerie zomaar eventjes daar naartoe getorpedeerd wordt. Ja, en om, om wie hebben we het dan eigenlijk? Het gaat om een topambtenaar een top, top meneer Achten. En Het is niet de minste hoor. Het is een topambtenaar die ook bij heel veel buitenlandse bezoeken meegaat. Van het ministerie komt met andere woorden wel iemand die van wanten weet. Maar ja, het druist dus in tegen die moris van uh, het rondschuiven van ambassadeurs. Want dat is wat er in, uh, in Nederland gebeurt. Maar nu dus in België is het uh, de jaarlijkse wisseling van de wacht. Ja, en dan zijn er natuurlijk mensen die uh, op posten zitten... en die gehoopt hadden op de post Den Haag. En die zien ze dus aan hun neus voorbij gaan. En moeten we dan ook al denken aan woorden als vriendjespolitiek van de minister... omdat het dan iemand is van zijn ministerie die die benoemt tot ambassadeur in Den Haag? Nou ja, die heb ik in de openbaarheid in elk geval uh, nog niet gelezen. Het zal binnenskamers misschien wel klinken. Maar ja, het is natuurlijk wel zo dat je uh, mensen benoemt... die een staat van dienst hebben. Dus in die zin is het ook weer niet ondenkbaar om een ambtenaar te benoemen. En ook in de Nederlandse diplomatieke wereld is het uh, uh, niet gebruikelijk. Maar het komt wel voor dat je zij-instromers hebt, om het zomaar uh, te noemen. En nogmaals, het, het besluit, dat ligt nog op de tekentafel. Dus als intern uh, de ophef maar groot genoeg is... ja, misschien dat minister van Buitenlandse Zaken Reinders...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 En uh, ja, ze blijken dus ook minder te presteren. Volgens onderzoekers waren slechts zes van de 18 toestellen... wel een goede aankoop. De Consumentenbond hield ook een enquête... onder bezitters van refurbished smartphones. En die reageerde positiever. Een meerderheid wil in de toekomst weer zo'n opgelapt toestel kopen. De wedstrijden in de halve finales van de KNVB-beker van vanavond... gaan definitief door. Dat heeft de KNVB besloten na overleg met de clubs en weerdeskundigen... Vanwege de kou zouden de wedstrijden AZ-FC Twente... en Feyenoord-Willem II mogelijk worden uitgesteld. Dat gebeurt dus niet, maar de KNVB raadt wel alle supporters aan... om zich warm te kleden. Het weer, lokaal valt wat sneeuw... en op andere plaatsen is het droog en schijnt de zon. Vanmiddag is het min 2 tot min 5 graden. Maar door de aantrekkende oostenwind voelt het veel kouder aan. Morgen en vrijdag is het ook nog koud en staat er veel wind. Vrijdag gaat het mogelijk sneeuwen... In het weekend gaan de temperaturen omhoog. Zondag is het 4 tot 9 graden. Er komt een generatie aan die zich de pis niet lauw laat maken. Dat betoogt druktemaker Pieter Derks rond half 1 in de Nieuws -PV. In de onderwijsmethode van Luzak is veel ruimte voor persoonlijke begeleiding. Niet alleen omdat onze leerlingen en studenten dat waarderen... maar vooral omdat goede begeleiding aantoonbaar leidt tot betere resultaten. Kijk maar op Luzak.nl. Luzak.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 dan de de Goedemiddag. Iedereen had ooit een juf of een meester. Hoe belangrijk die zijn in een mensenleven blijkt uit het boek Dichter bij Meester Bart. Waarin ook andere negen schrijvers hun herinneringen optekenen. Zometeen de meester zelf en een van zijn gastschrijvers even na half één. Maar nu eerst migrantenstemmen in Den Haag. De Om de stembiljetten is minstens, in minstens elf gemeenten... kunnen kiezers over drie weken het vakje van een migrantenpartij rood kleuren. Dus in minstens elf gemeenten. Dat is meer dan het dubbele vergeleken met de vorige verkiezingen. Wat zijn nou de lokale kansen van die migrantenpartijen? Opiniepeiler Aziz El Kadouri van het Opiniehuis... probeert dat zo goed mogelijk in, te, in kaart te brengen. En hij is hier, meneer El Kadouri. Goedemiddag. Goedemiddag, Hilma. Hallo. U heeft onderzoek gedaan in Rotterdam en in Den Haag. Klopt. Ja, en uw specialiteit is het uh, peilen met mensen uh, van een migrantenachtergrond. Wie heeft u dit keer bevraagd? Wij hebben dit keer uh, de stemgerecht, de Turkse-Amerikaanse Rotterdammers en Haagenezen, hebben wij ondervraagd en gevraagd naar waar zij op zouden stemmen als er uh, vandaag verkiezingen, uh, lokale verkiezingen zouden zijn. Ja. En wat de redenen zijn dat ze op een partij uh, wel of niet stemmen. Ja, daar gaan we het natuurlijk zo meteen over hebben, over ja. die uitslagen. Um, die migrantengroepen die zijn moeilijk te peilen, hè? dat Klopt. weten we inmiddels wel een beetje. Maar kunt u nog even kort uitleggen waarom dat zo is? Nou, er zijn een aantal factoren die ervoor zorgen dat deze uh, groepen... wat minder betrokken zijn bij, uh, bij peilingen, bij onderzoek in het algemeen. En dat heeft een aantal redenen. De lage interesse in de politiek... Uh -huh. uh, meestal zijn ze nou ja, wat meer geïnteresseerd in de landelijke politiek... maar in mindere mate in de lokale politiek. Als we kijken naar de landelijke verkiezingen... dan, stemde, uh, dan ging uh, 40, 45 procent naar de stembus. En bij lokale partijen is het nog triester. Dan praat je echt over gemiddeld 25 tot max 30 procent. Uh -huh. En dat heeft, dat heeft te maken dus met die interesse... een in, uh, laag vertrouwen in de Nederlandse politiek... Culturele verschillen en praktische redenen zoals taalbarrières, dus oudere migranten, ja, die begrijpen dat niet helemaal. En als je iets niet begrijpt, dan, ja, dan uh, ga je terugtrekken, dus dan uh, neem je niet de stap naar de stembus. Ja, en dan is natuurlijk de vraag: hoe heeft u die mensen wel kunnen peilen? Nou, dat hebben we uh, op twee verschillende manieren gedaan. We hebben zelf een panel waarin voornamelijk hoger opgeleide en jongeren in vertegenwoordigd zijn. Mm -hmm. Die mensen hebben we online ondervraagd. Die hebben een enquête van ons online ontvangen en ingevuld. En vervolgens hebben wij gemerkt dat een aantal groepen ondervertegenwoordigd zijn in het panel. Dat zijn uh, zeg maar de, de, de oudere migranten, 50 plus en de lager opgeleide En deze mensen hebben wij persoonlijk ondervraagd door huis aan huis de mensen te bezoeken... in de wijken waar veel migranten wonen. Ja. En op die manier de respons aangevuld. En dan ook in hun moerstaal, neem ik aan. Dus we in het Turks of Marokkaans. Klopt, we proberen het in het Nederlands, dat is de basistaal... en als mensen het niet begrijpen... dan proberen we het altijd in de eigen taal te verduidelijken. Dat ze weten waar, ja, wat, wat, waar uh, het gesprek over gaat. Dus wat, wat de onderwerpen zijn. Ja. Dat is wel zo handig, hè? Als je, yeah. <laughs> als je mening pijlt, dat mensen yeah. weten waar het over gaat. Yeah. Laten we gaan naar de peilingen. We gaan ons met name even focussen op Den Haag. Omdat mm -hmm. dat al zo vaak gaat over Rotterdam. Maar Den Haag is interessant. Uh, bijvoorbeeld omdat NIDA daar voor het eerst meedoet... aan de gemeenteraadsverkiezingen. Klopt. U heeft uh, honderden Turkse en Marokkaanse inwoners van Den Haag... gevraagd naar hun politieke voorkeur. Uh, dat is, uh, um, hoe noem je dat, um, een... een, een, een uh, ik ben even het woord kwijt. Een, een, een peiling die correct is, noem je dat? Nou, een, een, een, een betrouwbare representatieve Representatief. peiling. Representatief, ja. dat woord zocht ik even. Goed, een representatieve peiling. Um, de vraag is dus eigenlijk aan u. Op hoeveel steun kunnen de migrantenpartijen rekenen? Nou, als ik kijk naar de steun... Uh, en dan ga ik echt puur kijken naar... Uh, uh, hoeveel mensen zijn er stemgerechtigd. Dan praat je over mensen van 18 jaar en ouder. Ja. En... Um, dan kom ik in Den Haag kom ik aan een, uh, aan een beperkt aantal zetels wat er te verdelen is. En dan heb je het ook over gekoppeld zeg maar, aan de opkomst. Wij hanteren altijd een opkomstpercentage van 25 tot 30 procent. Ja, dan, uh, dat, dat is het opkomstpercentage dat u zo inschat... naar aanleiding van deze Naar aanleiding van het onderzoek, ja. ja. Uh, dus, ja. Uh, en ook naar aanleiding van eerdere ervaringen uh, zeg maar in 2014. Mm -hmm. En dan uh, komen wij in Den Haag aan uh, 14... Uh, ja, rond de 15.000 uh, migrantenstemmen. Ja, de migrantenstemmen, dan beperk ik me echt... tot de Turkse en Marokkaanse hagenezen. Er zijn altijd nog wel andere groeperingen... die zich aangetrokken voelen tot de migrantenpartijen. Ja. Maar ik heb me echt puur gefocust op de twee grootste groepen. De Turkse en Marokkaanse hagenezen. En dan praat je echt over 15.000 uh, uh, ja, uh, stemmen. En uh, ja, dan praat je ja. echt over drie zetels die er te verdelen zijn... Uh, zeg maar onder Turkse en Marokkaanse hagenezen. Ja, drie zetels die er te verdelen... Delen zijn de ja. vorige keer, want we hebben het even over drie partijen: Partij ja. van de Eenheid. Ja. Um, de Islam democraten en NIDA. Klopt. Dat zijn drie migrantenpartijen. Drie zetels te verdelen. Vorige keer waren het nog maar twee, bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen waren het twee partijen. Ja. Die, en in totaal ook drie zetels. Ja. Maar nu, als ik naar de resultaten kijk, dan lijkt het een beetje omdat NIDA erbij komt, uh, dat ze elkaar opvreten, om het maar even zo te zeggen. Um, want de, de stemmen worden verdeeld. Ja, ja, en wellicht spoeling... is er nog maar één partij over die, die, die daadwerkelijk een zetel haalt. Klopt. Nee, de spoeling wordt dunner. En volgens onze peiling uh, komt alleen de partij van de eenheid met een 38 van, uh, van de stemmen op één zetel. Ja. En die andere partijen ja, die, uh, blijven net op een, uh, op een halve zetel uh, steken. Ja, op basis van dit jaar het kan zijn... dat er andere groeperingen op deze partijen gaan stemmen. Maar ja. uh, als we het moeten hebben van Turks en Marokkaanse genezen... dan zie ik het somber in voor deze partijen. Ja, en, en wat is, is uw conclusie inderdaad? Omdat er een partij is bijgekomen die zich richt op migranten... raken de stemmen versplinterd? Klopt, nou, die halve stem uh, of die halve zetel, uh, ja, die, die hadden zij kunnen verdelen. En dan hadden zij of twee of één en één. En in dit geval, ja, uh, ja. Uh, vissen, vissen ze uh, alle drie achter het net. Ja. Om het zo te zeggen. Yeah. Ik ga even naar Den Haag. In Den Haag zit politiek verslaggever Maarten Brakenma. Goedemiddag. Goedemiddag. Voor Omroep West volg jij de gemeentepolitiek op de Klopt. voet. Um, is dit een, een, een wereldschokkende peiling voor u? Nou, uh, INS Research heeft in opdracht van de gemeenteraad... ook al twee peilingen gehouden houden, de afgelopen weken. Uh, en daar blijkt eigenlijk een beetje hetzelfde uit. Uit de laatste peiling van de INS Research uh, zou dan blijken... dat de Islamdemocraten, dus dat is eigenlijk net de andere partij... dan uh, uit deze peiling blijkt, één zetel uh, zou halen. En dan de Partij van de Eenheid en NIDA allebei nul... Dus dan zie je eigenlijk een beetje hetzelfde beeld, alleen een andere partij. Ja, ja, ja, ja, precies. Laten we even kijken, want ik denk niet dat iedereen, elke luisteraar, denkt... nou, ik weet exact wat dit voor partijen zijn. Ja. Uh, kunt u een klein inkijkje geven in wat voor partijen dit zijn? Ja, het zijn uh, partijen die zich uh, uh, in de eerste plaats uh, zijn, uh, richten zich inderdaad op de, de kiezer met een islamitische achtergrond. Uh, uh, toch wel een beetje. Alhoewel de Partij van de Eenheid nu zegt: wij hebben een doorbraak. We gaan ons ook uh, richten op uh, andere mensen die niet per se de islam als richtsnoer nemen. We hebben ook mensen op de lijst staan waarvan we zeggen die helemaal niet gelovig zijn. Okay. En, uh, ja, en de, de Partij van de Eenheid is de partij van de ex pvver Arnoud van Doorn? He? Dat klopt, ja. Die is uh, nu uh, lijsttrekker geworden van die partij. Uh, hij, zit, hij is op dit moment plaatsvervangend raadslid. Dus af en toe zit hij wel in een commissievergadering, maar niet bij de raadsvergaderingen. Uh, Abdul Koulani is uh, raadslid voor die partij. Mm -hmm. En um, ja, uh, uh, dan heb je ook nog de islamdemocraten. Daarvan uh, is Hassan Koetchuk nu uh, raadslid. En Tasin zit in zit in Kaya. Dus die heeft nu twee zetels. En de islamdemocraten. Dat ja, is een beetje een, een, een bijzonder geheel. Want die lijsttrekken die kun je rekenen tot uh, de, de Koerdische achtergrond. Terwijl die zit in Kaya, wordt van gezegd dat hij meer banden heeft met de grijze wolven. Okay. Of, uh, en, en, en, ja, en die, en die en die Partij van de Eemheid, ja dat is natuurlijk ook heel bijzonder. Die Arnoud van Doorn heeft eerder voor de PVV in de gemeenteraad uh, gezeten. Die moest uit die partij, omdat hij met zijn vingers in de partijkas had gezeten... Ja. is ook veroordeeld wegens drugshandel... En uh, vervolgens heeft hij zich tot de islam bekeerd. en is nu uh, de leider geworden van die Partij van de Eenheid. Goed, nou ja, en dan heb je ook nog Nida. die het natuurlijk nu voor het eerst proberen. die zaten al in Rotterdam, maar die het nu voor het eerst proberen in Den Haag. Um, ja, ja. Mijn indruk van Nida is een beetje dat uh, dat, dat een iets progressievere linkse partij is. Terwijl de Partij van de Eenheid. heeft weer, ja, zou je kunnen zeggen. banden, die is iets strenger in de leer. Nou ja, wat ik zei over die ja, islamdemocratie. ja, dat is dus een beetje wisselend Koerdisch. Ja, ja. Um, even. Hier aan tafel, meneer Elkhadori. Er is dus een enorm potentieel in Den Haag hè, voor zulke partijen, want grote groepen Turkse en Marokkaanse kiezers. Maar dat zie je dus absoluut niet terug in het aantal zetels voor die partijen. Oftewel, nou, u zei het net zelf al, verwachte opkomst tussen de 25 en de 30 procent. Klopt. Je zou toch denken, of een theorie zou kunnen zijn, er valt meer te kiezen. Je, er valt meer uh, aansluiting te vinden bij een partij die opkomt voor jouw belangen. Mm -hmm. uh, dat, dat er meer mensen gaan stemmen, maar dat is dus niet zo. Nee, nee, dat heeft echt puur te maken met de aantrekkelijkheid van de lokale politiek. We hebben ook gepeild van uh, nou ja, welke thema's vinden uh, deze kiezers nou belangrijk... als het gaat om het kiezen uh, voor een bepaalde lokale, lokale partij. Mm -hmm. En dan kom je al heel gauw aan zeg maar, onze top 5: werkgelegenheid, discriminatie, onderwijs... Godsdienstvrijheid, huisvesting. Dus algemene thema's die ook opgepakt uh, worden door traditionele partijen. Bij de landelijke politiek zag je, uh, ja, door opkomst van rechts, uh, van, uh, de, uh, van het populisme, zag je ook dat men uh, zeg maar als tegenstem op een denk ging stemmen die keihard inging, uh, zeg maar, tegen, tegen populisme. Maar ik denk en... toch wel dat je zou kunnen stellen dat migrantenpartijen nog meer aandacht hebben voor discriminatie dan de reguliere partijen. Dus dan zou je toch als migrant nog meer reden hebben om op zo'n partij te stemmen? Ja, maar dat hangt van het politieke klimaat. Uh... Ik heb het gevoel op basis van mijn peilingen... dat er in Den Haag uh, uh, vier jaar geleden had je de opkomst van de PVV. Mm -hmm. Mens zag dat als een bedreiging. En daardoor uh, hadden de, de migrantenstemmen... of de op de islam geïnspireerde partijen... Um, ja, uh, trokken meer kiezers naar zich toe. En uh, dit jaar is het wat minder. Je hoort wat minder van de PVV. En daardoor hebben mensen zoiets van... ja waarom zou ik op die partij stemmen? Als het gaat om werkgelegenheid, uh, onderwijs... dan kan ik net zo goed... Blijven of op een traditionele partij zoals de P van de VVD, CDA, etc. stemmen. Ja, maar dus dat gebeurt natuurlijk ook niet. Dat gebeurt wel, maar alsnog ongeveer 75%, procent... 70, 75% gaat überhaupt niet stemmen. Klopt. Klopt, nee, dat is de, de aantrekkelijkheid van de lokale politiek. Politiek in het algemeen is wat, dat zie je bij de landelijke verkiezingen... zie je dat de helft eh, zeg maar van, uh, ja, van de bevolking uh, als het gaat om deze uh, groepen gaat stemmen... ten opzichte van, uh, ja, van de gewone bevolking. En uh, bij de lokale, uh, in, de, in de lokale politiek is het bij de gemeenteraadsverkiezingen is het exact hetzelfde. De helft van de mensen die gaan stemmen, uh, uh, ja, stemmen dan ook. Dus het is... Maar ver, verbaast het u dat dat het aantal migrantenpartijen toeneemt... maar dat dat niet betekent dat er meer migranten gaan stemmen? Uh, dat verbaast mij wel. Want ik verwacht, als ik kijk bijvoorbeeld naar een beweging als Denk... je ziet steeds meer mensen betrokken zijn bij de politiek. Ze hebben mensen op de lijst staan... die normaal gesproken nooit uh, interesse zouden tonen in de politiek. Dus dan zou je verwachten dat dat meer kiezers aantrekt. Maar het, het valt heel erg tegen. Maar misschien als Denk had meegedaan in Den Haag... Als Denk meegedaan mee had wel, maar. Ja, ik wilde het net aan, uh, aan die meneer, aan de andere kant, aan de journalist vragen van hoe dat nou zit. Want wij hebben signalen opgevangen, ook uit onze peiling. Ja. Dat er een verbond is tussen Denk en de Partij van de Eenheid. Dus we merken daar dat dat uh, wellicht wat meer mensen aantrekt. Doordat er uh, een, een stille samenwerking is of een, een actieve samenwerking. Wat weet je daarvan, Maarten Brekerma? Nou, die, die Partij van de Eenheid roept inderdaad op de website uh, van de eigen partij. Om in Rotterdam dan weer te gaan stemmen op, uh, op Denk. Er zijn ook wel gesprekken geweest, uh, maar ook de islamdemocraten... hebben ook wel een beetje geflirt met die partij. En uh, uiteindelijk... Uh, en ze hebben trouwens ook met Nida wel gesproken allemaal. En uh, ze waren ook be best wel teleurgesteld dat Nida in Den Haag... Zou mee, uh, mee zou gaan doen aan die uh, gemeenteraadsverkiezingen Omdat ze eigenlijk zeiden, ja, maar wij, wij vertegenwoordigen al die, uh, die kiezer. Mm -hmm. En uh, dus er zijn onderling zijn er wel gesprekken en relaties uh, tussen die partijen, ja. Dat ja, klopt. precies. Ja. Ja. Maar je zou er ook nog aan kunnen toevoegen... dat kijk, bij, bij, bij heel veel andere partijen... Hè, bij D66, uh, GroenLinks, bij de Partij van de Arbeid... staan ook inmiddels mensen uh, al jaren dag... Uh, uh, uit, uit, deze, uit deze onderzoeksgroepen op de kieslijst. Er zit een Turkse meneer voor de PvdA... met Turkse wortels in de gemeenteraad voor D66 hetzelfde. Dus die partijen die proberen natuurlijk wel die doelgroepen te, te, te bedienen. Ja. En wat in Den Haag ook nog meespeelt... is natuurlijk dat er een hele grote Hindoestaanse gemeenschap is... waarvan ook wordt gezegd dat die wel goed zou zijn voor een aantal stemmen. Goed. En die wordt niet meegenomen. Natuurlijk nee, die nu. wordt niet meegenomen in dit onderzoek. Dank, heren, voor dit inkijkje in de migrantenstem. Aziz Elka Douri van het Opiniehuis... en Maarten Brakema, politiek verslaggever bij Omroep West. BV. Het allermooiste. Ja, het moment van de dag waarop een prominente Nederlander iets moois uit de wereld van kunst en cultuur met ons deelt. En vandaag promoveren we eenmalig collega Patrick Lodiers... tot die categorie. In zijn klussenwoning <lacht> komt hij natuurlijk net uit een intensief radioavontuur in Zuid-Korea. En nu heeft hij iets heel anders met ons om te delen. Patrick, goedemiddag. Bijzonder goedemiddag. Hallo, ben je, ben je een beetje afgekikt al? Nee, ik ben nog niet afgekikt. Ik nee. zit ook nog wel een beetje in het uh, Koreaanse ritme. Een andere uh, tijdzone. En ik heb echt genoten van de mooie prijzen. De mooie medailles die gewonnen zijn. Ja. Maar ik ben blij dat ik nu over deze prijs mag praten. Maar het is wel leuk. Want wat... Huub van der Lubbe krijgt ja. de Lennart Nijgprijs 2018. De prijs voor de beste tekstdichter. En daar is geen woord verkeerd aan. <laughs> van der Lubbe is een charismatisch podiumbespeler. Een smaakvolle componist. Maar naast dit alles een fabule tekstdichter. Zijn teksten zijn mooi. Teksten met een tweede laag zijn mooier. Maar van de Lubbe weet vaak de derde laag het allermooiste aan te boren. En dat is de laag wanneer woorden, wanneer zinnen... wanneer teksten in je hartkamer gaan wonen. En laten we beginnen bij de woorden. Je hebt de dikke van Dalen en je hebt de dunne van de Lubbe. Een compact woordenboek met raakwoorden. Bijvoorbeeld het woord stoker. Stoker, de klank, de kleur, de sfeer... Wat een woord, wat een woord niet kan doen. Luister even mee naar dit woord stoker in dit fragment uit Niemand in de stad. Robbie is vertrokken, want Robbie die zat stuk met het halve apparaat achter hem aan. Want hij kon niet tegen petten, hij zocht alleen geluk. Hij is al stoker op een vrachtschip meegegaan. Ja, je voelt de hitte van het systeem waar Robby voor vluchtte. En opnieuw voelen wij die hitte als Robbie diep in het ruim... zweterig zwart staat te stoken. En dan de zinnen. Er zijn van die echte Van der Lubbe zinnen. Waarin in één zin alles wordt gezegd. Korte zinnen met pijloze diepte. Neem de zin, geef me het zoutschat. Hierin is een hele relatie, een heel leven ontleed. Want je proeft... Ja, ja, je proeft eigenlijk niets. Het zout is weg. Het smaakt niet meer, het bijt niet meer, het proeft niet meer. De liefde is flauw, het leven van twee mensen is smakeloos. Wat een zin, wat een zin niet kan doen. Luister mee naar Geef me het zout. Geef me het zout, schat. Geef me het zout. Wat doe ik van schat? Na de woorden, na de zinnen, nu de teksten. De totaal dichter Huub van der Lubbe. In vele facetten, in de liefde, in de blues, in de lust, in het leven. Ik lees even een strofe voor uit het nummer Deze Stad. Deze stad, meer dan zat. Niks van plan, toch weer plat. Graag of graag, ja of ja, deze stad kent geen gena. En deze laatste twee regels, deze stad kent geen gena... dat heb ik zo vaak herhaald in mijn hoofd als ik door Brussel liep. Brussel, mijn stad, mijn mooie vrouw die je wilt veroveren. Maar het is het nummer van Van der Lubbe dat mij verovert. Ik identificeer mij in zijn lied. Hij begrijpt mij, hij proeft mijn gevoel. Hij schrijft waar ik geen woorden voor vinden kan. Huub Van der Lubbe. Wat een man, wat een man niet kan doen. En daarom draaien we voor mij, draaien we voor u, draaien we voor Brussel... het nummer Deze Stad. En Huub van der Lubbe wil ik graag feliciteren met de Lennart Nijgprijs. En ik zou hem willen zingen. Deze prijs is een hele mooie vrouw. Allermooiste deze stad. NPO Radio 1. Willemijn Veenhoven. De Nieuwsbv. Ja, er zijn veel vooroordelen over het VMBO. Het nieuwe boek van de leukste meester van Nederland. kon er wel eens een keertje verandering in brengen. Dichter bij meester Bart. Hij is zometeen hier. En wie weet maakt Javier Guzman daarna nooit meer deze opmerking. Mensen worden echt steeds dommer. Nu willen ze het VMBO gaan sluiten. Dan zie ik op het 8 uur journaal een meisje wat op het VMBO zit zeggen... ik snap er helemaal niks van. Nee, kut. Daarom zit jij op het VMBO. NPO Radio 1. Het is drie minuten over half één Hier zit NOS Journaal, Mark Hokke. De bouw van een aantal kantoren in het Utrechtse stadsdeel Leidse Rijn... is stilgelegd omdat het er niet veilig genoeg is voor de bouwvakkers... schrijft RTV Utrecht. Volgens de inspectie zijn op sommige plekken de stijgers niet stevig genoeg. En ook zouden bouwvakkers te veel worden blootgesteld aan lasrook. De stichting Vliegramp MH17 wil excuses van Geert Wilders. De PVV-leider plaatste op Twitter een foto van zijn bezoek aan het Russische parlement. Op zijn pak is een Russisch-Nederlandse vriendschapsspeld te zien... die hij naar eigen zeggen met trots draagt. Dat is ongepast, zeggen nabestaanden... omdat Rusland betrokken was bij het neerhalen van vlucht MH17. Hugo Klienstra mag de titel Prins en de naam de Bourbon de Parme voeren. Dat heeft de Raad van State beslist. Klienstra werd in 1987 geboren uit een relatie... tussen prins Carlos en Brigitte Klienstra. Carlos heeft zich altijd verzet tegen de wens van zijn zoon... om de achternaam over te nemen en de titel Prins te gebruiken. En de halve finales van de KNVB-beker vanavond gaan definitief door. Vanwege de kou zouden de wedstrijden AZ FC Twente... en Feyenoord Willem II mogelijk worden uitgesteld... Maar omdat de gevoelstemperatuur niet lager is dan min 15 graden... heeft de KVB in overleg met de clubs besloten... de wedstrijden niet te verplaatsen. Pas op, nu volgt een mening. De ja. druktemaker ja. Is, iedere woensdag, ondanks die kou. Pieter Derks. Ondanks de bittere kou. Ja, goedemiddag Willemijn. Er is iets gevaarlijks aan de hand en het is niet de kou. Het valt me al een tijdje op in het nieuws. Een nieuwe dreiging die ons land in zijn greep houdt. En Den Haag doet niets. Dus vergeet de Russen, vergeet de jihadisten, vergeet de Wolf. We hebben een veel groter probleem.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 Ja, je hoort het goed. 16 jaar 16 jaar en een Kalashnikov of eigenlijk 15, want de liquidatie was vorig jaar. En bovendien, een Kalashnikov is natuurlijk kinderspeelgoed. Dat doe je op je 15e, maar je groeit eroverheen. Daar hoef je, op je, daar hoef je bijvoorbeeld op je 17e echt niet meer mee aan te komen. In Amsterdam is een jongen van 17 aangehouden op verdenking van het achterlaten van een handgranaat bij een café vlakbij het Leidseplein. Dat gebeurde vorig jaar. De politie denkt dat hij bij de groep hoort die later ook een handgranaat neerlegde bij een ander Amsterdams café. Precies, jongens van 17 leggen handgranaten. Terwijl Willem Holleder in de rechtbank ruzie met zijn zussen zitten maken... zijn de nieuwe gangsters met oorlogsuitrusting op pad. En nu hoor ik je denken, ja Pieter, je overdrijft. Dit zijn een paar extreme gevallen. Er zijn toch ook heel veel pubers die gewoon thuis... een beetje suf achter de computer... hun puisten zitten te tellen. En dan zeg ik ja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 Maar klinkt ineens toch niet zo belachelijk als het leek. Intussen schuift meester Bart hier aan. Ik ben heel benieuwd hoe hij erover denkt. Op alle fronten is duidelijk dat de tieners klaarstaan om het over te nemen. Ook in positieve zin. Kijk naar Amerika, waar in een totaal gepolariseerd land. Het totaal vastgelopen wapendebat wordt vlot getrokken door de welbespraakte pubers van Parkland. This isn't about red and blue. We can't boo people because they're Democrats... and boo people because they're Republicans. Re Anyone who's willing to show change, no matter where they're from... anybody who's willing to start to make a difference... is somebody we need on our side here. Ja, dat zijn hele wijze woorden. En van wie nu denk je, ja, nou, ook een beetje soft, vergis je niet. Binnen twee zinnen zet hij vervolgens senator Marco Rubio... even retorisch voor het blok. And this is about people who are for making a difference to save us... and people who are against it and prefer money. So, senator Rubio... Can you tell me right now that you will not accept a single donation from the NRA in the future? En ik, ik, ik werd aan het denken gezet door al die pubers en al die tieners in het nieuws. En ergens is het natuurlijk ook volslagen logisch dat dit gebeurt. Gezien het klimaat op dit moment. Politici verzinnen scheldnamen voor elkaar. Meelopers op Twitter proberen daar weer overheen te schreeuwen. Discussies eindigen stevast in wij tegen hully. Iedereen die een fout maakt wordt genadeloos en massaal tot de grond toe afgefakkeld. En wereldleiders houden intussen een wedstrijdje in wie er langs de langste raket heeft. De wereld is een schoolplein geworden. Geen wonder dat tieners zich zo thuis voelen in het publieke debat. Dit is hun spelletje. Ze spelen een thuiswedstrijd wij volwassenen, en nu voel ik me ineens heel oud... maar ik ben dan ook al van na, ja, 1984, dus ik ga alweer twee millennia mee. Ik kan dit zeggen, wij volwassenen leggen het hopeloos af... tegen de echte pubers, beaten by the real thing. En dat is natuurlijk best een beetje pijnlijk. Als deze ontwikkeling doorzet, waarin de volwassenen... steeds kinderachtiger worden en de kinderen dus steeds sneller volwassen... dan gaat er een dag komen dat een politicus een debat verliest van een kleuter. En die kans is groot, want geloof me... zodra kleuters zich in de discussie gaan mengen, zijn we kansloos. Waarom dan? Omdat ze heel veel vragen stellen... Waarom dan? Omdat ze heel veel willen weten. Waarom dan? Omdat ze nieuwsgierig zijn. Waarom dan? Omdat we ze nog niet alles verteld hebben. Waarom dan? Omdat ze nog zo klein zijn. Waarom dan? Omdat ze nog moeten groeien. Waarom dan? Omdat ze in plaats van zoveel vragen te stellen. gewoon een keer een boterham in die grote waffel zouden moeten stoppen. Sorry, ik dwaalde af. We moeten dus oppassen. Maar aan de andere kant, ik vind het om de een of andere reden ook een heel geruststellende gedachte. Dat altijd op alles een tegenreactie komt. Dat we elkaar best een paar jaar bullshit en net nieuws en slappe argumenten kunnen verkopen. Maar dat er dan uiteindelijk vanzelf een paar kinderen komen vragen waar we nou eigenlijk mee bezig zijn. Dat geeft hoop voor de toekomst, tenminste als ze hun handgranaten thuis houden. Mee eens, meester Bart? Jawel. Ja, ja, ja, zeker. Ja. Jij het kan het weten. Jeugd. Het is de jeugd. Dan gaan we het zo meteen over hebben? Over die hoop. En ook een beetje, klein beetje wanhoop aan jouw kant. Dankjewel, Pieter Derks. Eerst een NOS-nieuws-update. De bouw van enkele kantoren in het centrum van de Utrechtse Wijk Leidse Rijn is stilgelegd. omdat de veiligheid voor bouwvakkers niet kan worden gegarandeerd. Paul van den Burg, goedemiddag. Goedemiddag. Van de inspectie SZW, wat is er precies aan de hand? Wij hebben gisteren een controle uitgevoerd, inderdaad, op die bouwplaats terrein. Mm -hmm. En uh, zijn daar veel uh, onveilige situaties tegengekomen: stijgers die niet goed uh, vaststonden. Uh, bouwvakkers die last hadden van uh, las, rook en kwartstof. Kwartstof komt vrij als je aan het zagen bent. En dat soort elementen meer. Uh, ja, en dat is toch niet uh, zoals het hoort op een bouwplaats. Dus wij hebben op een aantal. ...plekken van die bouwplaatsen hebben wij inderdaad de werkzaamheden stilgelegd. Oké, okay, en, en, en hoe nu verder? Nou, de aannemer die, uh, moet die maatregelen nemen. Uh, en zodra hij dat gedaan heeft, moet hij dat uh, aan ons melden. En dan zullen wij controleren of dat inderdaad goed is uh, gedaan. En dan kunnen ze verder met de uh, bouwwerkzaamheden op die plekken. En als dat niet zo is, boetes? Nou, ze krijgen sowieso boetes. Althans, we maken wel een aantal boeterapporten op... ...voor inderdaad valgevaar, die blootstelling aan rook... Uh, en uh, ja, want uh, veilig werken is toch, uh, toch van belang. Uh, iedereen die ochtends naar zijn bouwplaats gaat, wil toch s'avonds weer uh, veilig thuiskomen. En dat, dat is een mij, verantwoordelijkheid ja. uh, van, de, van de aannemers. Ja. En als ze dat niet doen, ja, dan volgt onvermijdelijk een, een boete. Okay. Goed, op dit moment dus de bouw van enkele kantoren... in het centrum van Utrechtse wijk Leidse Rijn... is stilgelegd vanwege de veiligheid. Paul van den Burg, dank je wel. Meer van de Nieuws -BV. volg ons op Facebook. Ja, hij is hier, meester Bart, Bart Ongering. Goedemiddag. Goedemiddag. Hij geeft Engels aan VMBO-leerlingen op een school in de Amsterdamse Bijlmer. En we kennen jou natuurlijk van jouw bijzonder leuke columns... over, over, over je werk, over je leerlingen. Die zijn in 2016 gebundeld. En uh, nu ben je hier met je nieuwe bundel... Want want die is er. Dichter bij meester Bart. Ja. Goedemiddag. Goedemiddag. En, en het boek is anders dan de vorige. Want vorige keer heb je alleen maar zelf verhalen verteld. En mooie columns geschreven. En nu heb je ook anderen gevraagd. Um, bijvoorbeeld onze eigen Massie Hoetak die hier elke week zit. Maar ook Jane Worthy, Aquasi... Um, was je door je eigen inspiratie heen een beetje? Zeker niet, um, maar ik vind het heel erg belangrijk om in het onderwijs ook te luisteren naar het verhaal van een ander. Ja. Uh, daar is eigenlijk goed onderwijs op gestold En waarom dan niet uh, ruimte geven aan schrijvers om hun visie op het onderwijs uh, te geven. Dus dat vond ik juist een uh, mooie kans en alleen maar verrijkend op mijn eigen columns en gedichten. Ja, um, ik heb wat dingen gelezen en wat ik me herinner van jouw vorige columns... Uh, was het meer grappig. Leuke anekdotes van leerlingen. En nu lijkt het wel alsof er wat meer weemoed in zit. Um, ja, ik, ik snap die weemoed wel. Het is wat, wat droeviger. Soms wat mistroostig. En uh, wat donker. Ja. Um, maar ik denk dat dat is omdat... Uh, het, het leed van de leerlingen... Dat, dat, dat gaat niet zomaar aan je voorbij. En dat als die, die leerlingen een, een plekje in jouw hart gaan innemen... Ja, daar hoort hun leed dan bij. En, en uh, Natuurlijk, een kind heeft er heel weinig aan... Uh, dat je medelijden met hem of haar hebt. Uh, maar wanneer je naar zo'n verhaal luistert, dan, dan doet het wat met je. En ja, was... Wat ik heb geprobeerd in mijn bundel is om juist uh, te beschrijven... wat een kind zowel thuis of op school meemaakt... Het was een mooi verhaal over leerling Demi. Met haar dementerende oma. Mm -hmm. En dat, nou, dat was jij ja ook ontroerd door. En toen dacht ik. ja, Dit is wel, dit is wel iets anders. andere toon dan je vorige columns. In ja, wereld. ik denk dat het uh, wat, wat, wat persoonlijker is geworden misschien. Uh, daarom ook dichterbij meester Bart. Ja. Um. Maar ook. Daar wil ik even naartoe. Ook oh, kritiek. Bijvoorbeeld. Ik lees even voor. Um, je schrijft. De huidige school is het symbool van een steeds meer gesegregeerde, uh, gesegregeerde samenleving. Waarin zelfs onze kinderen steeds verder vervreemden van het onbekende. Mm -hmm. In het huidige onderwijs blijken de dromen van meer en meer kinderen... niet uit te komen. Ik kijk in mijn lokaal en zie dromen sterven. Ja. Wat, wat gaat er mis? Um, ik denk dat wij te veel bezig zijn met um, uh, niveaus... en het uh, allerbeste uit kinderen halen, wat op zich niet zo erg is. Maar als een kind um, niet toekomt aan de verwachting van zijn of haar ouders... of van de maatschappij eigenlijk... Mm -hmm. want... Um, waar ben je nu nog met slechts alleen een VMBO-diploma? Uh, dan zijn we denk ik verkeerd bezig. En wat, wat ik merk is dat kinderen... ja, zij vinden het belangrijk om uitgedaagd te worden... maar zij hebben het niet iedere dag over hun niveau. Zij willen het vooral gezellig hebben in de klas... en gezien worden en ja. vriendschappen opdoen... en natuurlijk uh, kennis opdoen... Um, maar bedoel je dan als je zegt, ik zie, ik zie dromen sterven, dat een, een jongetje met vmbo die tegen jou zegt, ik wil later advocaat worden, om, en dat dat er waarschijnlijk in is schap pompt door zijn ouders, en dat jij denkt, oh jee. Nee, ja, wie, wie ben ik dan om zo'n droom tegen te houden? Maar ik probeer wel een realistisch te zijn, en dan te zeggen van ja, je, je weg daar naartoe gaat nog lang zijn. Ja. En dat zijn alleen maar de leerlingen die met die hele lange adem daar. Uh, misschien terecht gaan komen. En dat heeft weer te maken met hoe wij... Uh, kinderen in groep 8 uh, naar, school, naar de middelbare school sturen. En op basis waarvan doen wij dat dan? Is dat alleen de citotoets Of is dat misschien ook het opleidingsniveau van de ouders? En kunnen de kinderen daar wel echt iets aan doen? Ja. Uh, lijkt me het antwoord vrij merkt, duidelijk. Maar je merkt dat ze wel gepusht worden door hun ouders. Uh, niet altijd, maar vaak wel. Ja. Ja. Ja. En soms tot uh, in het ongezonde. Ja. Naast jou, een hele mooie dame, ook in de studio... zangeres en spoken word artieste Jivan Simpson. Goedemiddag, Goedemiddag. Uh, Jij bent een van die mensen die ook een mooi stuk schrijft in Bart's boek. Klopt. Uh, hoe, hoe kwam dat zo? Um, ik schrijf al best wel lang. Uh, best al een aantal jaar. En ik zag dat hij bezig was met een nieuw boek. En ik zei voor de grap, mag ik ook in je boek schrijven? En hij heeft mij dat ook gewoon echt laten doen. Hij heeft mij gewoon echt die kans gegeven om een stukje van mezelf in zijn boek ja, te schrijven. Het gaat over jouw schooltijd. Jij zat op een hele andere school, niet in de Bij, maar je deed uh, het in Amsterdam-Oost. Ja. En um, ik heb het stuk gelezen... je bent heel verschrikkelijk positief over je docenten. Ja. Heel anders dan, dan de dingen die, die meeste Bartsen onder andere opschrijven... of die andere mensen opschrijven. Wat maakt jouw docenten zo bijzonder? Um, ik vond niet al mijn docenten bijzonder trouwens. Maar ik heb wel echt een aantal docenten gehad... waar ik heel veel aan heb gehad mm -hmm. op de middelbare school. Ik heb echt heel goed met bepaalde docenten kunnen praten. En uh, ik had het gevoel dat ik serieus genomen werd... in alles wat ik was en niet alleen als leerling van het VWO... Of als uh, een gedeelte van een klas. Maar echt als individu. En daar heb ik echt heel veel aan gehad later ook. Oké, okay, maar de, ik, zou, ik zou denken. Nou, dat lijkt me normaal. Hè? Dat een leraar je ziet staan als individu. Maar kan je eens een voorbeeld geven. Waar, waarvan je echt dacht. Van, nou, dit, is, dit is te gek dat die leraar dat zegt of doet. Um, toen ik in de vijfde klas zat. Is een vriendin van mij overleden. En iedereen was, zat daar eigenlijk wel heel erg mee. Mm -hmm. Maar ik heb echt iets gehad aan een docent. Die echt. Met mij apart heeft gesproken erover en die me heeft geholpen om te leren hoe ik dat los kon laten, dat gemis. En dat het eigenlijk oké okay is als je verdrietig bent. En nog heel veel andere levenslessen die eigenlijk niet zoveel te maken hadden met de leerstof. Ja. Zou je zeggen dat, dat, nou, dat, die, dat die leraren echt van invloed zijn geweest op wie je nu bent? Ja, want ik heb van mijn leraar ook een bepaalde push gekregen om creatief te zijn. En om echt te gaan voor wat ik wilde. En niet per se uh, voor hoog niveau. Of voor dingen die in de maatschappij mij veel geld zouden opleveren. Maar gewoon echt dingen die mij gelukkig zouden maken. Ja, ja. Bart, meester Bart, nou, nou deed van deed um, Atheneum. Mm -hmm. Zit daar misschien een verschil? Want je haalt het net zelf al even, dat zagen de luisteraars niet... maar je deed VMBO met tussen de aanhalingstekens slechts VMBO. Er, er wordt natuurlijk wel de laatste tijd veel gewezen op het belang van VMBO... omdat we vakmensen nodig hebben. Maar toch lijkt VMBO een beetje het ongeschoven kindje. Zie je hier misschien ook het verschil tussen leraren? Dit is dan een leraar op het en aan de andere kant vmbo of kan je dat niet zo stellen? Nee, uh, want het vmbo is ook niet alleen maar een, uh, een leerling... die straks iets met zijn of haar handen gaat doen. Um, wat, wat Chavon heel mooi beschrijft is dat ze zegt... want goede docenten weten dat er regels zijn om gebroken te worden... dat verdriet een geldige reden is om minder te presteren op school. En dat herken ik ook op het vmbo terug. Als, hm. als, als een leerling iets meemaakt, dan, dan is het jouw, uh, jouw Rol, jouw taak, jouw plicht, eigenlijk om daar uh, ruimte voor te bieden. En dat gaat. Dat is ondergeschikt aan welk niveau dan ook. En, en dat moet net zo plaatsvinden op het VMBO als waar dan ook. Dat doe jij zeker. Ik wil even een mooi. Uh, je hoeft hem niet voor te lezen, maar wel, je mag even vertellen waar die over gaat. Een mooie column aanhalen, uh, minder man. Mm -hmm. um, dat is volgens mij, ik vond het vrij typerend over hoe jij bent als leraar. Want ik heb best wel aardig wat dingen van je gelezen. Ja. En het gaat erover: en je zou kunnen zeggen in deze discussie, dat haal jij ook aan van in deze tijd moeten er meer mannen voor de klas. Want er staan te weinig mannen voor de klas. En jij zou dan dat rolmodel kunnen zijn. En dan zeg jij in die column: minder man waarom je dat moeilijk vindt, zo'n echte man. Wil je uitleggen waar het over gaat? Uh, ja, omdat er met die behoefte is aan meer mannen voor de klas... ook een vrij eenzijdig beeld wordt geschetst... aan de man die dan les zou moeten geven aan die kinderen. Ja. Dat een uh, docent zou moeten... Uh, ravotten met de jongens in de klas. En ik zie dat niet zo. Ik ben niet zo. Ik ben niet zo fysiek. Um, en wat ik heel erg belangrijk vind... is dat ik gewoon mezelf kan zijn wanneer ik voor de klas sta. En dat mijn kwetsbaarheid, uh, ook al ben ik een man... net zo goed getoondbaar geworden als wanneer ik een vrouw zou zijn. En mm. dat ik niet uh, tekort kom in het man zijn... voor de leerlingen die die rol als man nodig hebben. Nee, want in dit geval was er een meisje die, um, die vertelde jou iets. Ja, die heeft mij verteld over, uh, over haar vader in een, uh, een show-and-tel... Uh, wat, ik, wat ik doe is, na de examens toe hebben wij een, een mondeling... en dan laat ik ze eigenlijk een verhaal doen over zichzelf. Zij presenteren eigenlijk zich, zichzelf ja. en alles wat erbij komt kijken. en de, Die leerling die, die wist sowieso vloeiend uh, in het Engels een heel mooi verhaal te vertellen... maar dan ben je eigenlijk aan het scoren. Maar je hoort zo'n persoonlijk verhaal dat je eigenlijk die leerling aan wil kijken. Want die leerling die heeft dat moment gebruikt... om een heel persoonlijk en, en, en best wel tragisch verhaal te vertellen. En ja, het ben je dan gaan het beoordelen? Ben je dan aan het scoren? Dus ik heb mijn pen neergelegd en er echt diep in de ogen aangekeken. En ja. gevoeld van, ja, zij heeft nu hier behoefte aan. Ja, want eigenlijk moet je natuurlijk letten op haar Engelstaalgebruik. Ja, maar in, in hoeverre is dat dan nog ja. van belang... als zij dat moment nou pakt om even haar boekje op te want doen? Want het ging nou. over de dood van... Ik ben het even, ik heb het nog vanochtend nog gelezen, maar het ging over de dood van haar vader. Ik? Ja, ja, ja, ja, zeker. Ja, ja. ja. ja. En, ja en, en, en, en jij, en jij en en zit daar traat. bijna met tranen in je ogen. Ja, als je dat vertelt. Ja, ik, ben, ik ben nog geen vader, maar ik zou me zo kunnen voorstellen dat het, dat het verschrikkelijk is voor een, voor een dochter om haar vader te verliezen. En, en die rol die de, vader van, die de vader in het leven van zo'n kind heeft, ja, dat neemt ze natuurlijk ook mee op school. Ja. En dan moet er even een dag of een moment komen... waarop dat verhaal gedaan moet worden. En dat was dus dat moment van die show en tell. Ja. En dat vond ik een, een mooi moment om dat te beschrijven, ja. Ja. ja. En dat je als man dus ook zo kan reageren met, met emotie... en dat het dus niet alleen maar ravotten is. Daar gaat het over. Nee, dan uh, vind ik ook dat ze mag zien dat ik geraakt word... Zeker, ja. ja. Het mooie vond ik, aan het einde van, van dat verhaaltje schrijf je... je komt haar weer tegen op school en dan zegt ze tegen jouw meester Bart... volgens mij heeft u even een knuffel nodig. Ja, dat zei ze, ja. ja weet je weet ze, die kinderen die... Die plaatsen we andersom. Die, uh, die zien dat ook. En het mooie aan kinderen is dat zij dat zo recht voor zijn raap kunnen zeggen. Zij zijn, dat zo, zij zijn daar zo open in. Ja. En dat werd er net ook een beetje introducerend uh, over de jongeren in Amerika nu verteld. Dat zij zo... Iets kunnen zeggen en dat, dat verliezen wij ergens in de weg naar ons volwassen zijn volgens ja, mij, ja. En kinderen kunnen dat nog super goed. Ja. Had je ook zo'n band met je leraar? Eén met een van je leraren is van? Ja. ja. Ja, ik had wel echt. Ik heb een paar leraren waar ik echt een hele bijzondere band mee heb gehad, die ook gewoon in hun eigen tijd dingen voor mij hebben gedaan, ja, die ook en, kon opbellen. Gewoon, bijvoorbeeld, oh nee, kijk dat dat gaat dat een niet. beetje te ver. Okay. Maar. <laughs> Um, nee, maar ik kon altijd mailen en ik kon altijd met ze praten. En ik heb daar echt heel veel aan gehad. Ja. Bart, tot slot, even, een mooi gedicht. Dat zegt veel over hoe jij bent als leraar. Wil je dat voorlezen? Ja, zeker. Pagina 29, weet ik al, wel, Bart. <laughs> Ongetiteld. Het klaslokaal waarin ik sta... laat zich verdelen in 19 kinderen en evenveel verhalen. Ik leer hen kennen in verschillende talen. In een jaar vanaf nu, waarin de kinderen zullen terugkijken op mijn lessen... hoop ik dat mijn onderwijs zich herinnert in het persoonlijke. Mijn kwetsbaarheid verraadt mijn mens zijn... maar toch, heel stiekem, kan ik eigenlijk niet anders. Hmm. Mooi. Dichter bij meester Bart. Bart Ongering, Jervaan Simpson, dank je wel. En het boek van Bart ligt morgen in de boekwinkel. Dank je wel. Well de redactie. We hey. gaan net. Ja. Gisteren jij Met, weet je het nog, coureur en Formule 1 slaggever Allard Kalf om de hoeveelheid rondjes die Max Verstappen zou gaan rijden bij het voor het eerst van dit seizoen testen van zijn nieuwe wagen. We gaan luisteren hoeveel jullie dachten dat het er zouden worden. Ik denk als het allemaal probleemloos gaat, dan moet hij de 60 ronden kunnen halen. Dus 60. 60 ja, rondes. Dan zeg ik 60. Ah, ja, dat Meijer. uit 105. Ja, maar dat was met de ochtend erbij. Hè? Ja, nou, ja weet ja. ik wel. maar ik 60... je maar mee. Uh, ja, Dat weet ik wel, maar goed. Mark, wat te bewijzen. Ik denk uh, 69. 69 ja. rondes. Ja. Ja, ja, het waren het uiteindelijk 67. Rielo wow. je wordt hier steeds beter oh. in. Ja. De zak oh. Autodrop is voor jou van harte dan vandaag. Het is er misschien ontgaan. Mensen hebben het er ook helemaal niet over, maar het is vrij koud. Hm. En morgen moet de koudste dag van deze winter worden... en Nederland heeft haar handschoenen, dus nu meer dan ooit nodig... maar juist die handschoenen zijn nu vaak uitverkocht. In Utrecht bijvoorbeeld 11 van de 20 filialen van een zeker groot waterhuis... op, niks meer te krijgen. Hij is de beeld natuurlijk... 11 van de 20... Nou, nou, best N wel veel filialen die dan wel handschoenen hadden. Nee, meer dan de helft niet. Ja, maar ja, <laughs> ook best wel veel. Nee, de heb de gelijk ook. We gaan heel wat <laughs> anders doen. Plaatje? Nee. <coughs> Goed, <coughs> nou <is> de Beeld <laughs> natuurlijk is weer hoofdstad, dorp van Nederland. Dus de weddenschap van vandaag is... hoeveel van de vijf door ons ingeloten handschoenverkopers in De Beeld... zijn morgen door hun voorraad handschoenen heen. <coughs> We werden het erover met retail en marketingdeskundige Paul Boers. Goedemiddag, Paul. Ja, goedemiddag. Die zo handig eigenlijk dat handschoenen nou wat lastiger te vinden zijn. Maar zijn er ook winkels die wel handig uh, gebruik maken van het winterse weer? Uh, ja, er zijn winkels, uh, denk maar aan uh, de, de sportwinkels die er handig gebruik van maken. Maar wat dacht je van uh, Lidl die afgelopen zaterdag een uh, knots van advertentie plaatste met... en nu zijn de schaatsen bij ons te koop. Nou, dat is natuurlijk een uh, heel briljante en eentje uit het, uh, de recente geschiedenis. Toen in 1997 Tex Gunning CEO van, van uh, Unox werd... ...was je net op bezoek in China... ...en dan dacht ik, weet je wat... ...voor een spotprijs gaf ik een container met uh, oranje muts aan. En dan zie ik wel wat ik ermee doe. Dus die heeft <lacht> heeft ze daar in het distributiecentrum gelegd... ...en dacht, nou, misschien hoef ik er nooit meer iets mee te doen. Een paar maanden later was het plotseling uh, hartstikke koud. De eerste elf steden toch kwamen we aan. En s'nachts heeft het hele personeel die mutsjes overal staan uitdelen. <lacht> en de volgende ochtend keek iedereen naar de tv... ...en die, die gaf er een klap op en die dacht... ...wat is die oranje streep op die tv? Nou, dat waren die oranje mutsjes van uh, Unox. Dus <lacht> je ziet dat winkels uh, en uh, allerlei bedrijven daar op een originele manier He. op in kunnen spelen. Maar zijn er ook bedrijven die het in jouw ogen wat minder goed doen? Ja, ik vind uh, de HEMA die jullie net al uh, even noemden een pracht voorbeeld. De bestuursvoorzitter Tjeerd zei afgelopen zaterdag in het FD nog... om de Nederlandse mening maken wij ons niet meer zo druk... Ja, nou, dat is natuurlijk gewoon uh, heel tragisch. Ik heb zelf hier eens even bij Alkmaar gekeken. Vanavond is de halve finale AZ tegen Twente. Nou, dat is een uh, steenkoud stadion met 20.000 man. Dus als je ooit handschoenen wil verkopen, dan kun je het nu. Maar de Hema's hier in uh, Alkmaar... Uh, ja, de maat S kun je nog krijgen. Maar als het groter is, vergeet het maar. Zo, so, nou, dat is wel eens bij... Een zeker waardehuis huis, <gacht> inderdaad, Paul. Een zeker hey, ja, uh, het we, we gaan, we gaan naar de beeld. We hebben vijf handschoenenverkopers op de korrel. Ja. Uh, hoeveel daarvan, Paul, denk jij dat morgen geen handschoenen meer hebben? Uh, ik denk dat, dat er drie van de vijf zijn die dat niet meer hebben. En ik denk dat de overige twee uh, waarschijnlijk alleen maar met het maatje S uh, blijven zitten. Dus uh, het zal hard gaan nu, want het is koud. Alleen nog esjes, Willemijn. Ik denk nu door deze uitzending ja? dat mensen denken, jeetje. Oh, ik moet inkopen. Ik moet inkopen. Ik ja. Ja, dus ik denk uh, alle vijf. Alle ja, vijf ja. hebben ze ja. nog in, in verschillende maten... Nee, nee, uitverkocht dus. Oh, uitverkocht. Ja. Oh, oké. Okay. Ja. Ja, ja, ook okay. dacht, dacht die winkeliers dachten, ik moet bijbestellen. Maar nee, ja, nee, ja, dat is nee, mooi te nee, laat nee, dan ook. Uitverkocht. Alle vijf uitverkocht. Ja. We werden om een muts, een oranje, heb ik nog liggen. Container hierachter. <laughs> een container, echt goed. Matjes? Ja. Ja. Live Sport op NTO Radio 1. Gaat maken, oh, de halve finales van de KNVBB. Er moet er voorzet komen, er is ruimte voor filena te schieten. AZ Twente. En later op de avond Feyenoord Willem II. Wat een avond, wat een wedstrijd. Je hoort het hier en nergens anders. De bal over de muur in de goal! Het is 3-0. Bekervoetbal. Wat gebeurt hier in vledesnaam de Live sport op NTO Radio 1. Vanavond vanaf half 7. Het nieuws van alle kanten.